2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live Paul Hane over zijn theaterprogramma en over ons Koningshuis. En Peter van der Laan, hoogleraar reclassering, over de bezuinigingsmaatregelen die Teve door wil voeren op het gevangeniswezen. Maar eerst het NOS-journaal Jeroen Tjepkama. De man die nog wordt gezocht voor de bomaanslag in Boston is vermoedelijk een Rus die uit de buurt van Tsjetsjenië komt. Hij is 19 jaar en heet Zhogard Sarnayev. Volgens Amerikaanse media woont hij al zeker een jaar in Cambridge, een voorstad van Boston. They are not homegrown um, and in other words they got here somehow through either immigration or uh, lawfully or unlawfully they stayed here. They planned it. They, lived here. Uh, they possibly lived in Cambridge or in the Somerville area. De man zou een broer zijn van de andere verdachte... die vanochtend tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwam. De politie en de FBI houden in Boston en omgeving een klopjacht op de man... omdat hij verdacht wordt van de bomaanslagen tijdens de marathon afgelopen maandag. Bouke Vaatstra zegt dat er een last van zijn schouders is gevallen... nu Jasper S. is veroordeeld voor de moord op zijn dochter Marianne. Jasper S. kreeg vanochtend van de rechter 18 jaar cel... voor de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra. Het is nu voorbij, ik kan weer vrijer leven, zei Bauke Vaatstra... na het uitspreken van het vonnis. Hij vindt de straf van 18 jaar eigenlijk te licht. Nou, veel te weinig natuurlijk. Ja, veel te weinig. Uh, ik, ik had sowieso uh, 20 jaar... Uh, het was eigenlijk nog te weinig, maar ja, goed, dat is nog eenmaal een Nederlandse wet. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel geëist. Het overlegt nog of het in hoger beroep gaat tegen het vonnis, maar daar lijkt het niet op. Het koningslied dat vanochtend is gepresenteerd... is niet door iedereen positief ontvangen. Boze luisteraars zijn op internet een petitie gestart... om hun ongenoegen te uit over het nummer... dat speciaal is geschreven voor de troonswisseling op 30 april. Om het middaguur hadden zo'n 1600 mensen de petitie getekend. Het lied werd vanochtend gepubliceerd op YouTube... maar daar was het na een paar uur verdwenen. Ook op Twitter roept het lied heftige reacties op. Overigens zijn er daar ook positieve reacties, al zijn die in de minderheid. Bij archeologisch onderzoek op de houtmarkt in Zutphen is het oudste horloge van Noord-Europa gevonden. Het gaat om een zogenoemde kwadrans uit de 14e eeuw. Wereldwijd zijn er maar enkele van deze voorlopers van het huidige horloge bewaard gebleven. Een kwadrans is een Arabische uitvinding om de tijd af te lezen. Nou, Mensen zetten hem bijvoorbeeld uh, langs de neus en keek met het oog door dat vizier heen om de zonnestand te, te bepalen. En op het moment dat de zonnestraal letterlijk door die twee oogjes valt is de juiste hoek. Bepaald. En dan hangt de pendel langs het apparaat, langs al dat lijnenspel van uren en maanden, precies op het juiste punt. Het horloge uit ongeveer 1300 is binnenkort te zien in het Stedelijk Museum in Zutphen. Het weer, wolkenvelden en lokale bouw Later vanmiddag vanuit het noordwesten opklaringen. is 6 graden op de wadden tot 12 in het binnenland. In het weekend zonnig en droog, het wordt dan 10 tot 13 graden. Hoe druk is het op de wegen? De ANWB, John Bakker. Alles dus bij elkaar zo'n 25 kilometer. Met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam Sjaloos. Nog wat langer is de file op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Leusden 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os. Bij knopend Ewijk 3 kilometer. En wij gaan zo door met vrijdagmiddag live. Dus blijf luisteren.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. De kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om de uitvinding hierbij te wonen. Vandaag met Paul Hanen over zijn theaterprogramma en over ons Koningshuis. Zangeres Sharon Den Adel van Within Temptations gastrace en zend, onze vaste rubrieken Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen... satire, natuurlijk en natuurlijk live muziek. Dit keer Maison du Malheur. One, two, three, four. Vrijdagmiddag <laughs> Kort, maar krachtig, met zo'n milieu, en zo direct natuurlijk veel langer. Uh, wil je ze niet alleen horen, maar ook zien. Kom dan langs of ga naar onze website vrijdagmiddaglijf.afro.nl. Want dan is de hele uitzending te zien. En wil je reageren op onze uitzending, dat kan ook. Twitter ons: hashtag AfroVML. U hoort het ook al. In het nieuws er zijn heel veel ontwikkelingen in de zaak van uh, de bommenleggers in het Amerikaanse Boston. Voor het laatste nieuws gaan wij naar Wessel de Jong. Wessel, we begrijpen dat uh, de politie nog steeds op zoek is naar één van de twee verdachten. Ja, precies. Uh, die, klop, die klopjacht is nog in, in volle gang. In een, uh, in een deel van Boston Watertown geheten. Uh, zie beelden dat er bussen naar binnen rijden met van die speciale politieeenheden. Tot de tanden gewapend in het zwart helmen op. En er komen dan bussen de wijk uit met bewoners die uh, geëvacueerd worden. Het feit dat ze ja, van huis tot huis gaan, betekent natuurlijk wel dat ze niet weten waar deze, deze ene dader zich nog ophoudt. Dat ze echt uh, letterlijk huis tot hele wijken moeten uitkampen. De andere verdachte uh, is overleden in een vuurgevecht. Dat schijnt een broer van de, de jongen te zijn die gezocht wordt. Twee broers uit Tsjetsjenië. Ja, precies. De namen zijn nu zojuist, zijn zojuist vrijgegeven. Het gaat om de gebroeders Tsarnaev. Nou, de jongste die is dus op de vlucht. Die is 19 jaar. Die heet van zijn voornaam heet hij Dzoghar. De familie Tsarnaev die verliet tijdens de oorlog in Tsjetjenië. Verliet die Tsjetjenië, vluchten ze naar Kazachstan. Nou, vandaar mochten ze, vertrokken ze naar de Verenigde Staten. Die broers zouden al een paar jaar in Boston wonen. zitten daar op college. Die oudste broer die zat op Bunker Hill, College uh, studeert daarvoor, ingenieur, had ook een website en daarop schreef hij I don't have a single American friend, I don't understand them. Dus een voorlopig motief uh, lijkt Jan, ja, afkeer van, uh, afkeer van land van aankomst. Wordt er veel gespeculeerd over de motieven? Ja, uiteraard. Iedereen schrikt zich natuurlijk een ongeluk dat het überhaupt natuurlijk, dat het Tsjetjenië zijn. Nou, daar is natuurlijk zoveel nieuws over geweld en terreuraanslagen gekomen. Het feit dat dat Tsjetjeense geweld natuurlijk nu naar uh, Amerikaanse bodem is gekomen. Daar ja, dat doen nu al de meest wilde geruchten de ronde over waarom ze dat zouden doen. en uh, uh, Noem maar op allemaal. Ik, maar ik denk dat we dat, wat dat betreft nog erg voorzichtig moeten blijven. Zodra er meer nieuws is, dan horen we dat via jou. Hoop ik dank tot zover, Wessel de Jong van de NOS. Staatssecretaris Teven van Justitie, we hebben het gisteren kunnen zien, treedt niet af. Hij gaat werken aan een beter asielbeleid. Vanwege dat onderwerp lag hij onder vuur. Maar hij kan ook weer direct zijn borst nat maken, want ook op andere fronten ligt hij onder vuur. Bijvoorbeeld als het gaat om de bezuinigingen die hij wil doorvoeren in het gevangeniswezen. Teven wil dat gedetineerden hun straf niet in, uh, in cel, maar thuis, met een enkel band om uitzitten. En hij wil het aantal meer persoonscellen uitbreiden. Peter van Laan is hoogleraar reclassering aan de Vrije Universiteit. Die uh, vindt deze maatregelen gevaarlijk. Welkom. Peter van uh, Sharon den Adel, rest van Within Temptation, zit naast u. Sharon, ooit een gevangenis van binnen gezien? He, um, nou, ik ben ooit in Suriname geweest. Dat was een oude gevangenis, Dat heb ik wel gezien, ja. ja. Als maar toerist? Ik, als toerist, inderdaad. Ja. ja, nee, maar een echte gevangenis nog nooit, mee. nee. Is, kan je je iets bij voorstellen? Een straf uitzitten met een enkel bandje om? Um, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Lijkt, lijkt je wel lekker. handig? Ja, lijkt me handig. Misschien zelfs wel lekkerder voor ja, de gevangenis. Ja, yes. we, gaan, we gaan het erover hebben, want deze, volgende week spreekt de Tweede Kamer... dus over die plannen van staatssecretaris Steven. Hij wil in totaal 340 miljoen euro besparen. Wat is uw grootste zorg, Peter van der Laan? Nou, uh, mijn grootste zorg die betreft inderdaad wat u al zei... meer mensen opeens cel. Uh, voor een deel ook het afschaffen van... Ja, het is een beetje jargon, maar detentiefasering. En dat is eigenlijk toewerken bij gedetineerden... naar uh, resocialisatie, terugkeer in de samenleving... Maar maar op een graduele wijze. Dat ze aan het einde veel... van hun straf langzaam weer terugkeren... Ja, en, en dat in de gaat dan met een toename van vrijheden. Dus vaker verlof. Maar ook allemaal gericht op... Uh, nou, kunnen mensen weer een baan krijgen, uh, kortom... Echt uh, resocialiseren. Maar kan die wel worden zo afgeschaft? Zou enkelbandje daar niet heel goed uh, in, in functioneren? Nou, kijk, ik ben uh, zeker geen tegenstander van dat uh, enkelbandje. En ik, misschien moet ik ook nog even uh, corrigeren waarmee u uh, begon. Het is niet zo dat Teven zegt. Ik ga die hele detentie uh, vervangen door elektronische detentie. Nee, wat hij zegt, ik wil eigenlijk sneller ongeveer na de helft van de tijd dat zij vastzitten... dat zij naar huis gaan met een enkelbandje. En dan gaat het ook om, ko om korte straffen, toch? En dan dat gaat het ook om korte straffen. Ja. En uh, op zich is daar wel wat voor te zeggen. Uh, en ook wel wat voor die elektronische detentie. Ja. Alleen niet op de manier zoals hij het nu uh, voorstelt. Want? Want wat hij doet is, uh, hij zegt, je gaat naar huis en je zit thuis. Tenzij je werk hebt, dan mag je ook nog je werk. Wij noemen dat in onze wereld kale elektronische detentie. En kale elektronische detentie is eigenlijk niet meer dan een beetje controleren. Alleen op afstand, niet meer in de cel, maar thuis. En we hebben gezien in andere landen dat daar slechte ervaringen mee zijn, op zijn gedaan. En slechte ervaringen betekenen meer incidenten, vaker afgebroken toezicht, maar ook meer recidieven. Elektronische detentie is echt een heel goed alternatief voor Ze gaan voor detentie. opnieuw de fout in? Ze plegen nieuwe delicten en ook andere incidenten doen zich voor. Ondanks het feit dat, dat, dat je dus op afstand kunt zien of ze thuis zitten uh, of niet? Ja, maar er gebeurt verder niks. En dat is eigenlijk ook meteen het, het grote probleem. Maar er is geen begeleiding? Er is geen begeleiding. En als je uh, toezicht voorziet van begeleiding ook weer gericht op een plekje in de arbeidsmarkt vinden... op het verbeteren van allerlei vaardigheden... het verbeteren van relaties uh, thuis... dan is opeens dat thuiszitten, die elektronische detentie... een heel zinvol, succesvol uh, alternatief. En er is, uh, gisteren was er een hoorzitting in de Kamer... en daar werden allerlei uh, bezwaren naar voren gebracht... over dat hele plan van teven rond gevangeniswezen... maar ook rond die elektronische detentie. En gezegd werd, ja, daar nemen we enorm grote risico's mee... want mensen gaan dan... Uh, Hè, naar huis en dan komen er allemaal delicten. Maar wij weten dat als je die elektronische detentie voorziet... van goede reclasseringsbegeleiding, stevige reclasseringsbegeleiding... dat we dan als samenleving helemaal niet zoveel risico's lopen. Maar zijn lopen. dit gevangenen die zoveel begeleiding nodig hebben? Omdat het nou ook om ja. kortere straffen gaat, bedoel ik? ik? Dat, dat is ook een goede vraag. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat bij heel veel van die gedetineerden... dat helemaal niet zo nodig is. En dat je heel erg goed toe kunt met uh, kortere detentie. En dat is misschien ook nog wel aardig... Uh, Eigenlijk ook een eye-opener voor ons allemaal. Waar hebben we het nou eigenlijk over in Nederland als het gaat om detentie? Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar volgens mij is zo'n 80% van alle detenties... Hè, dus mensen die vast komen te zitten, 80% duurt dat niet langer dan drie maanden... Men is al veel korter, dus eigenlijk zit men vast en men is vrij snel thuis. Als je dat nou eens afzet tegen van wat voor risico's lopen we nou allemaal... Hè, met uh, gevaar van recidieve nieuwe delicten. En wat vo voorkomen we er door, door ze niet eerder naar huis te sturen... maar ze ietsje langer vast te houden. Maar, het is ook maar echt ietsje langer. Dat is natuurlijk niet zo heel erg. Uh, maar dan gaat veel. het even ook niet zoveel opleveren in Geld ervan. Nou ja, kijk, uh, dat is mij hoe je het uh, bekijkt. Uh, gisteren werd er naar voren gebracht. Ja, wat, wat kost dat nou eigenlijk? Hè? Wat kost een dag uh, detentie? Nou, ik weet niet of u het weet, maar het komt neer op ongeveer 225-250 euro per dag. En een dag met een enkel band. Is en een dag enkelband met toezicht door een reclasseringsmedewerker, ja. he, dus met echte begeleiding, dat komt neer op ongeveer 50 euro per dag. Kijk, Tel ja. uit je winst. Het ja. probleem bij de plannen van uh, Van Teven is dat hij die begeleiding niet heeft ingecalculeerd. Dus hij, is nog dus hij denkt uit. dat hij nog goedkoper ja. uit is. Maar uiteindelijk uh, ja, komen we een beetje van de regen in de drup. He, want uh, als het inderdaad zo is: dat kale detentie leidt tot meer incidenten, meer delicten, mensen die weer terug moeten naar uh, detentie en dan misschien ook wel langere detentie. Nou ja, dan valt die kosten-baten-analyse niet uh, in het voordeel van de TV uit. U bent niet se tegen die enkelband, maar u zegt dat niet. moet met begeleiding gebeuren. U, u hebt wel veel bezwaar tegen meer mensen in één cel, hè? Nou, kijk, er zitten nog andere onderdelen in dat plan. Dat is uh, inderdaad veel meer mensen op één cel uh, plaatsen. Twee, vier, zes, acht persoonscellen. Uh, Hij wil straks dat de helft van de hele detentiecapaciteit... in meerpersoonscellen wordt doorgebracht. Dat leidt, en dat weten we echt heel goed uit onderzoek, ook Nederlands onderzoek... Dat leidt tot meer nou ja, risico's voor de veiligheid. Veiligheid van gedetineerden, meer incidenten, Omdat meer krijgen, ja. vechtpartijen. Veiligheid van medewerkers die om moeten gaan met soms heel lastige situaties. En ook de veiligheid van de samenleving. Want we hebben gewoon gezien dat wanneer detentie niet rimpelloos verloopt. maar vol spanningen, spanningen uh, stoornissen, depressies, et cetera betaalt dat zich later helaas weer uit tot meer problemen na detentie. Dus ook dat is een onverstandige maatregel. Dat ze ook, uh, want het ging eigenlijk goed hè, qua recidieven. De, de cijfers Zeker. waaruit blijkt hoe vaak mensen die uit de gevangenis komen... weer opnieuw in de fout gaan. Zeker. Dat... Ja, het is een beetje wat je, wat je noemt goed. Maar uh, in ieder geval die recidieve af, cijfers ik... die gaan... die ging langzaam aan, uh, naar beneden. En dat komt, daar ben ik heel stellig van overtuigd... dankzij al die activiteiten, zowel in detentie als buiten detentie, die allemaal gericht zijn op re-integratie... Op resocialisatie. En om die mensen toch een beetje. ja, het klinkt misschien wat soft, maar net dat duwtje te geven, waardoor zij zich wel staande houden. En waardoor zij wel een normale plek kunnen krijgen Zit er verwerken. ook iets in de plannen van Teven, wat u wel goed vindt? Nou ja, het is, het is wel een beetje zoeken. Uh, maar uh, één ding uh, wat ik toch, wat mij wel heel erg aanspreekt: er wordt gezegd dat. Uh, we in Nederland de voorlopige hechtenis moeten terugdringen. In het bijzonder ook voor de minderjarigen. Voorlopige hechtenis, hè, dan word je vastgezegd, je bent in aanloop naar de rechtszaak. En ja. in aanloop naar de rechtszaak. En uh, Nederland is, en daar hoeven we vooral niet trots op te zijn... koploper als het gaat om het aantal mensen... wat in voorlopige hechtenis wordt genomen. En je kunt je afvragen of dat wel een uh, zinnig doel uh, dient. Dus dat zou dus goed zijn als dat teruggedrongen wat er op gericht is om dat terug te dringen... dat moet je alleen maar verwelkomen. Peter van der Laan, hogeleraar, reclassering aan de Vrije Universiteit. Dank tot zover. Blijf nog even zitten. We gaan zo direct met Sharon den Adel recenseren. Nadat we geluisterd hebben naar de muziek van Maison du Malheur. Your everyday birth I'm not your everyday burden. I'm not your nine-to-five I'll wrote my own book. I the on statics. the I'll crack your nut, 'cause you're trying En du malheur met Man for the Job. Vind je het leuke muziek? Mail ons naar vrijdagmiddag live at afro.nl. Of ga naar onze Facebookpagina. Laat weten waarom je het mooi vindt. En dan krijg je misschien de gesigneerde, let wel, gesigneerde LP of CD Wicked Transmission. De gastrecescent van deze week. ...is zangeres van Within Temptation, Sharon den Adel. Goeiedag. Welkom nogmaals. Eh, naast jou nog steeds Peter van der Laan. Bekend met de muziek van Within Temptation? Nou, vaagjes. Even om het geheugen op te frissen. <coughs> klein fragmentje. Dat is wat anders. Dat is wat... Zoiets. Doet het een bel rinkelen? Nou, lijkt mij kandidaten voor het Koningslied. Uh. <laughs> Had u het al gehoord? Het Koningslied heb ik vanochtend, toen werd ik daarbij wakker. Ja, en? En toen dacht ik van, jeetje, dat is wel heel erg uh, gedragen. En, uh, en gedragen We is een beetje zeggen. traag. Uh, yeah. En toen kwamen, ja, vergeef het me, maar toen kwamen er ook wat uh, de obligate rappers uh, erin. Yeah. Dus ik was niet heel erg onder enthousiast. de niet enthousiast. Ik heb het nog niet gehoord, dus uh, ik uh, ben er doorheen geslapen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt als je het gehoord hebt, maar goed, dat horen we dan later wel weer. Uh, de wereld, toen overigens uh, met Within Temptation staat voor de deur, hè? Ja. Jullie gaan uh, nou, letterlijk de hele wereld over, maar komen jullie ook nog wel eens in Nederland? Of is uh, dat, nou, zijn we inmiddels te klein geworden? voor? <laughs> nee, nee, we gaan toevallig, uh, volgens mij morgen en als het niet morgen is, maandag in de, uh, in de voorverkoop van de HMH. Ah, hier in uh, Amsterdam? In Amsterdam, ja. Heineken Music House. Uh, goed, ve veel succes daarbij, maar vandaag ben je ja, ja. Je keek voor ons naar de documentaire ja. Morden Honey... Ja, en dat... luisterde naar het luisterboek, ligt hier ook voor ons... Uh, Electrifying Berlijn van Leo Blokhuis. Zullen we met de film beginnen? Ja, is goed. Die gaat over? Nou, het gaat over um, de fascinerende reis naar de wereld uh, van de honingbijen. En het laat uh, de commerciële en de traditionele imkerij... Uh, in karij zien, dus het, uh, het verschil daartussen. En uh, het, ga, het gaat een beetje over het feit dat uh, uh, de sterven de laatste tijd... Uh, de laatste paar jaren heel veel bijen. Mensen weten niet waarom. En uh, deze Marcus Imhoofd neemt ons op reis... en die gaat, dus, uh, gaat op zoek naar de antwoorden daarvan. En, uh, het Jij was bekend met, met het feit dat al die bijen inderdaad aan het sterven zijn... Nou, Nee, om je de waarheid te dus dat zeggen. Het was voor jou een eye-opener. Hij ja, was voor mij een eye-opener. En ook om de reden om, het, te gaan, om dit te gaan kijken. Omdat ik zoiets had van. Er uh, werd ook in de, in, de, in de trailer gezegd: van ja, dat uh, het gerucht ging dat. Uh, Einstein heeft gezegd: dat als um, de bijen sterven, via later de mensheid. Nou. Eigenlijk ook uitgestorven is. Ja, omdat uh, een derde van wat wij eten. eigenlijk voortkomt door de bijen. Door het wordt geproduceerd. Die alles bestuiven, ja, bestuiven. Wat, uh, de ja, ja. en de nodige gevolgen heeft. Wat zie je in die film? Hoe ernstig is het volgens die film? Um, ernstig. Maar er zijn ook oplossingen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, op een gegeven moment in, uh, in Brazilië... Is er een, uh, hebben ze een kruising gemaakt tussen de Afrikaanse en de Amerikaanse bij. En dat is de killer bee geworden. Die ontsnapt is uiteindelijk uit een laboratorium in, uh, in Brazilië. En dat is op een gegeven moment... Uh, die is uh, ja, door uh, Noord-Amerika getrokken. Van, de, van de Brazilië naar Noord-Amerika. En uh, die is immuun voor alle, alle problemen die we met de Europese bij wel hebben. En dat zijn pesticiden, maar... Uh, het probleem is ook een beetje dat er we te weinig biodiversiteit is voor de, voor de bijen. Ja, er zijn verschillende bloemetjes... Ja, dat soort dingen. Ja. En, uh, Want de meningen over de oorzaken lopen nogal uiteen. Hè? Ja, absoluut. Er zijn echt wel vijf of zes verschillende oorzaken. die, die worden, ge, uh, worden neergezet als een probleem uh, voor, voor deze bij. Maar wordt er een doemscenario geschetst in die film? Um, ja, maar je ziet aan het einde van de film. wat, wat ik er heel bijzonder van vond. is hij, hij komt zelf uit een imkerfamilie. Dus hij is ook zwaar betrokken erbij. Dat zijn eigen dochter en schoonzoon. Uh, die doen dan weer onderzoek naar de immuniteit van de bij. Um, dat, uh, om, uh, om te kijken, van, ja, wat, wat, hoe kunnen we het probleem nou oplossen? Yeah. En een je hoop voor de toekomst. Ja, en hebben ze in, in Australië hebben ze dan nog een kolonie gevonden. Daar zit dan dus echt de laatste continent eigenlijk... Waar, waar, uh, waar nog een gezonde Europese bij leeft. Een eye-opener nou, voor jou. Was die ook mooi om te zien, in de film? Ja, is prachtig. Zoals uh, Planet Earth. Zoals, daar yeah. laat ik mee vergelijken. Dat soort prachtige beelden, ja, close-ups. is echt fantastisch. Goed, Leo Blokhuis. Uh, Electrifying Berlin, een ja, luisterboek. Ja, een luisterboek. Was het leuk om te luisteren? Uh, nou, ik moet zeggen, ik, ik vind hem zo'n geweldige verteller. Ik vind, ik vind, als hij vertelt, dan, dan gaat er echt... Dan uh, hang aan zijn lippen. De, de kennen het... <laughs> en het gaat dus ja. ook over muziek? Ja, uiteraard. Het gaat, uh, <laughs> het gaat over de muziekgeschiedenis van Berlijn in de jaren 20 en 30. Daar begint in ieder geval, in de oorlog. En wat er, naar de hand voor, um, um, wat er gebeurt in de Duitse muziek. En um, de grote ontwikkeling die het heeft gehad op de popmuziek. En daarna, inderdaad. En... Um, het punt is een beetje, hij vertelt altijd prachtig... en hij begint ook in het begin over zijn vader te tellen, die dan... Uh, als we, nou, want uh, het verhaal gaat natuurlijk over Duitsland... en hij ging heel vaak op vakantie in Duitsland. Als kind. Als kind inderdaad. En, maar dan vertelt hij ook met geur en kleur met mooie anekdotes daarover... En, dan heeft hij mij, maar op een gegeven moment... dan verzandt hij een beetje in het te veel noemen van feiten. En, uh, ja, een beetje om het te, uh, dan is het maar... moeilijk om geboeid te blijven? Ja, op een gegeven moment voor mij wel. En het, ook een beetje omdat het een, een luisterboek is. Kijk, Normaal gesproken, als je een film kijkt... dan wordt het ondersteund door ja, veel beelden. En dan ja. is het wat makkelijker om het allemaal te volgen... als er heel veel ook als er feiten verteld worden. Er gaat, uh, staat hier van de, die Dry question Open... van Brecht en Weil naar David Bowie. Uh, ook veel muziek erop? Nee, heel weinig muziek. Oh. Ik vond het vrij weinig. Ik vind het, hij vertelt vooral... Jammer, af en toe hele kleine stukjes Juist omdat muziek. het een luisterboek is. Ja, ja, ja. inderdaad. <laughs> maar goed. Maar dus, ik moet zeggen, yeah? het, is, het is net waar je van houdt. Kijk, uh, het, is ook een beetje, het gaat ook voor veel bands en muziek waar ik uh, niet. Met, met, Jij ja, bent wel mee opgegroeid, maar aan de zijlijnen. Met, met, met de muziek van mijn ouders, laat me zeggen. Dus ook hier wel weer nieuwe informatie voor jou. Ja, ja. informatie waar, waar, de, waar de grondslag ligt van de, ja, voor, voor een deel van de popmuziek. Waar Door... moet de luisteraar voor kiezen dit weekend? Voor de documentaire over de uh, bijen? Is... Of voor... <laughs> Nou, dat is meer bij je persoonlijke smaak, natuurlijk. Ligt. Hij is natuurlijk een fantastisch verteller. En, uh, ik moet zeggen, maar ik moet zeggen, dit probleem van de bijen is zo'n groot probleem. dat ik Daar, dat de gaat, uit, hard naar daar gaat mijn hart naar. Peter uit. van der Laan, ja. als je dit hoort. Nou, ik moest onmiddellijk denken dat ik volgens mij eerder deze week hoorde. dat uh, uh, bijenvolken in de stad het beter doen dan op het platteland. Kijk aan. En dat er Misschien ook weer een uh, Deze week. Notenbenen op het Binnenhof. Dat is eerder een wespennest dan een uh, bijenvolk, uh, net. Maar dat daar bijenvolken zijn, Ja, ik heb nooit dat is geplaatst. Ja. Kijk aan, misschien dan toch nog hoop inderdaad voor de toekomst. Gerald en Adel, dank voor ja, je recensie. Peter van der Laan, dank voor het verhaal over de maatregelen van TV. Zo direct, Paul Hanen, maar nu eerst. De rubriek over de koning. Welkom, dames en heren, bij Interviews Beter Bekeken. Het programma waarin we interviews beter bekijken. De afgelopen week was er maar één interview wat er echt toe deed. Eén interview wat we ook, als we de kijkcijfers mogen geloven... massaal bekeken hebben. Noem het het interview van de week, noem het het koninklijke interview... hoe dan ook, alle reden om het beter te bekijken. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, ik doe dat met iemand uit uh, de samenleving. Bij mij aan tafel, Adam Pietjes. Uh, Adam, welkom. Dankjewel! Dankjewel! Sorry. Welkom ja. <lok> in de studio. Ja! Nou, we gaan het deze week hebben over het interview van de week. Het interview met uh, Willem-Alexander en Maxima. Yes! We hebben u natuurlijk niet uh, zomaar uitgenodigd. Het moet wel een beetje affiniteit hebben met het onderwerp. Want ja. u staat beter bekend als de vaccinelichthouder gooien. Nee, de Damschreeuwer! Oh ja, men haalt die twee nog wel eens door elkaar. Ja, maar. dat klopt, maar er zijn twee totaal andere mensen. Oké. Okay. Ja, Ik ben de Damschreeuwer! Dan de vaccinelichthoudergooier is een vriend van mij. Dan heb je nog de koninklijke paardenpoepruiker. Aha. En een meter volblazen. Zo zit dat dus. Ja, er zijn er nog een paar. Oké, okay, nu maar even niet. Heeft u het interview gezien? Ja. En wat vond u ervan? Leuk. Leuk? U heeft geen op- Nee. Maar er moet nog iets geweest zijn wat u als, hè, waar u zich als dissident aan gestoord moet hebben. Nee hoor, niks. Maar hij had toch allemaal flauwe opmerkingen over Willem IV en Bertha 38. Nou, en... vond ik wel een leuk grapje hoor. Sympathieke vet. En hij fietste toch een beetje wel erg makkelijk over die hermelijnen mantel heen. Uh, daar is toch heel veel kritiek op geweest? Ja, oh, nee, dierenpartij. Nee, nee, nee. Dat is traditie, ik snap het wel. Die beesten zijn er al een paar honderd jaar morgens Oké, okay, meneer, dit programma heet Interviews Beter Bekeken. Er moet toch iets zijn waarbij u dacht, dat vind ik raar. Nee. Of dat vind ik wel heel makkelijk gepareerd. Nee, nou, ik dacht toen hij over de speech ging praten. Hey, nu gaat hij zeggen dat hij die speech helemaal alleen heeft gemaakt. En dat is natuurlijk niet zo. Ja? Nee, dat deed hij niet. Hij gaf gewoon toe dat hij daar hulp bij had gehad. Oh? Ja, nee, ik vond echt een geschikte peer. Nou, een beetje jammer, want dit programma is er toch echt om... een kritisch licht te werpen op... Uh, ja, ik vond op... haar ook leuk. Maxima. Ja, top. Nou, is het wel mooi, jammer eigenlijk. Hey, ik kan er ook niks aan doen. Goed, nou weet u al wat u gaat doen op deze Koninginnedag? Ja. Koningdag? Ik, ja, ik ga samen met de koelkastdeurtjes dichtgooien. Dat is een vriend van u? Ja, en de motorbootjes deukenbeuken het ei op. Oké. Okay. Ja, dan wordt weer lachen. <laughs> nou, daar twijfel ik niet aan. Verdorie. Nou, U doet de naam Damschreven behoorlijk eer aan, zeg. Ja, klavaar, je. harde stem, hè. Ja. nou, We hebben uw microfoon ook maar een klein beetje uitgezet. Oh. Het geluid wat de mensen thuis van ophangen ophouden, komt denk ik door mijn microfoon, alhoewel het toch behoorlijk een paar meter van mij af zit. Ja, nee, het zit in een familie. Ik kan er niks aan doen. Je moet mijn moeder eens horen. Nou, als we elkaar nog eens tegenkomen en uw moeder is er toevallig bij... Dan nee, zulke... ik bedoel, je moet mijn moeder eens horen. Ze zit hier. Hallo! <laughs> Gezellig, hè? Maxima was ook weer leuk, hè? Ja, ik zei het net tegen hem. Wat een lieverd is het toch? Ja. Oh, mevrouw, u heeft ook al zo'n harde stem. Klopt, ik kan er niks aan doen. Ben ben ermee geboren. Het is echt een hele harde stem. Hè. Nou, meneer, het is nog niks. Je moet mijn moeder eens horen. Ja. Nou, die zal ik dan wel nog wel een keertje. Hé, hey, oma. Daar is hij. Oh. Hallo, mensen. Wat een schatje is die Maxima toch, hè? Ja, ik zei het net. tegen Hij zit het net te vertellen. Ja. Hey, Harry, verloor... Kees van Amstel, Sanne Wallis de Vries en Marjan Luif. Hoorde u? Het... Daar is het, is Radio <tie> het is half drie geweest, hoog tijd voor het nws Jeroen Tjepkema. De politie heeft nu ook de inwoners van de stad Boston dringend opgeroepen... om binnen te blijven. Dit vanwege de klopjacht op de overgebleven verdachten... van de bomaanslag op de marathon. De politie noemt de verdachten extreem gevaarlijk. Eerder beperkte de oproep zich tot enkele buitenwijken en voorsteden. Die verdachte is 19 jaar oud en heet Jochard Tsarnaev. Hij woont al zeker een jaar in de VS en is vermoedelijk een Rus uit de buurt van Tsjetsjenië. Hij is een broer van de andere verdachte die vanochtend tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwam. Jasper S. moet 18 jaar de cel in voor de verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra. De rechtbank in Leeuwarden zegt dat hij niet in een opwelling handelde, maar tijd had om na te denken. En daarmee is het volgens de rechtbank geen doodslag, maar moord. En als het aan de centrum-linkse leider Bersani ligt, wordt oud-premier Romano Prodi de nieuwe president van Italië. Meer dan duizend parlementariërs zijn afgevaardigd en afgevaardigden uit de provincies zijn in Rome bijeen om een nieuwe president te kiezen. In de eerste twee stemrondes kreeg geen enkele kandidaat de benodigde tweederde meerderheid. Dat waren de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de AMUB Wijnand Zwaan. De meeste files staan nu in het midden van het land. Vooral op de A1 is het aan de drukke kant van Amersfoort van Amsterdam naar Amersfoort voor de afrit Puntschoten 3 kilometer. Op de A28 loopt het vast van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 5. En op de A50 Arnhem richting Os voor de Waalbrug bij Ewijk 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Als emotioneel nieuwscommentator is hij weer volop actief op TV in de Wereld Draait Door. In theaters met zijn programma Dolman en Gremdaad Live. En begin mei staat hij drie dagen in het Amsterdamse de Lamar. Met een voorstelling waarin hij zal terugblikken op de troonswisseling. En vandaag is hij hier, Paul Haan, welkom. Ja. Uh, vast onderdeel, Paul, van jou, uh, zowel jouw theaterprogramma trouwens natuurlijk ook als van dit programma, is het doornemen van het nieuws. Uh, ja. Zullen we daarmee beginnen? Ja, dat is goed. Maar dan meteen zeggen dat uh, het niet alleen over de troonswisseling uh, gaat, uh, de voorstelling. Maar wel een, een, een groot, belang, deel. groot deel. Ja, In het, het, de is, het is wel actueel. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Maar uh, vandaag, uh, heb je de krant een beetje kunnen doornemen? Ze liggen voor je. Ja. Uh, nou, ik, ik las toevallig ook nog een oude krant, de Volkskrant. En er werd een heel positief stuk over de Pinkstergemeente. Stond er ineens Ach, woensdag in. Dat was een hele oude krant. Nou, nou, drie, drie dagen geleden. Een ja. heel enthousiast verhaal over de Pinkstergemeente. Terwijl die homo's dood willen hebben, geloof ik. Dus uh, dat leek mij heel schrik. Had, had voor jij de toch een iets kritischere toon verwacht? Ja, helemaal. Ik denk, gaan, gaan we, rukken we op naar rechts eigenlijk, de linkse pers. En dat heb ik ook wel een beetje. Inderdaad, over het Koningshuis en over de. De troonswisseling, dat alle kranten dus echt ongeveer twintig pagina's besteden... aan de nieuwe koning, en uh, dat vind ik eigenlijk een beetje absurd. Ja, dat, dat, dat, en nu, vooral inderdaad in, met enthousiaste uh, termen en tonen. Ja, dit je haast een jaren vijftig sfeer uh, krijgt, ja. uh, vind ik. Dus er moet wel weer een tegengeluid uh, komen, dat vind ik wel. Terwijl Willem-Alexander en Maxima, ik heb vanmiddag, of vanochtend... De, het interview gezien. En het daar is dat Willem, Alexander en Maxima. dat die eigenlijk vrij nuchter zijn, vind ik. En normaal. Hm. En de en mensen die erop reageren niet. Die zeggen: idioot. We leven in een volkomen krankzinnige tijd. Ik ga zo horen wat je ja. in je programma mee doet. Even proberen het andere nieuws nog behalve ja. Koningshuis. Zijn er nog andere dingen die jou opvielen in het nieuws? Nou, Teven, uh, dus diep door het stof. Hè. Uh, ja. Ik vind het. Hij heeft net niet gehuild in de Telegraaf dat er een foto. zijn. Het asielbeleid nu. moet humaner, heeft hij toegegeven. Ja. Maar dat had hij al veel eerder, uh, had al veel eerder moet achter het doen. kunnen komen. Ja, hij, moet het doen hij blijft zitten, wat jou betreft, had ja, hij moeten vertrekken? Ik vind het wel een leuke foto op de voorpagina van de Telegraaf... dat hij haast huilt ook, dat hij denkt van... oh god, mijn kop gaat eraan. Maar ja, ik denk wel dat hij had moeten vertrekken, ja. Dat, ja? dat het wel uh, zuiverder is in, in de politiek. Maar het is natuurlijk al zo rommelig uh, in de politiek... en uh, ja, zoveel uh, wordt er geschoven dat hij denkt van... ik pas daar juist prima in thuis, dus uh, ik blijf... Nou ja, het is natuurlijk... Wel zo, dat asielbeleid, uh, waar hij dan verantwoordelijk voor is... Uh, dat, dat is begonnen al onder, wat is het, CDA, uh, VVD, Partij van Arbeid... Ja, heeft Partij van van heel, arbeid, Cohen uh, ja. is het begonnen eigenlijk ja. al. Ja. In die zin is er wel een soort van collectieve verantwoordelijkheid, of niet? Jawel, dat wel. Maar, uh, maar je moet op, op een gegeven moment moet iemand toch uh, de verstandigste zijn... en, uh, en, en zijn uh, conclusie uh, trekken. En dat had hij wel uh, moeten doen, denk ik. Ja, ja goed. Uh, dat vond ik ook opvallend. Uh, als je Willem-Alexander... als we geen koninkrijk hadden, maar een uh, republiek... en Willem-Alexander zou uh, uh, uh, presidentskandidaat ja. zijn... dat hij het uh, makkelijk zou winnen van Mark Rutte... Want op dit vond, moment. Ja, want Willem van Sander kwam wat emotioneler over... en wat uh, uh, recht door zee, wat hij van zijn moeder geleerd uh, heeft. Want ze, op de achtergrond heeft Beatrix natuurlijk enorm veel invloed gehad... en Juliana nog veel meer. En ook wel de juiste invloed, dat Juliana altijd zorgde... voor een linkskabinet uh, mm. en Beatrix ook een beetje... Uh, en die, uh, en, en maar Rutte was ook heel emotioneel, toch? Van de week? Of uh, vorige week was het alweer geloof ik, met zijn oproep aan ons om allemaal meer uit te geven. Ja, maar dat was ook meteen weer zo kinderachtig, met zo'n schemerlamp erbij, ook om het huiselijk te maken. <laughs> Dan denk ik van dat is toch helemaal niet nodig? Maar dat vond ik ook toen bij de, de toespraak van uh, Beatrix, toen ze uh, haar, uh, haar aftreden uh, bekend maakte, haar applicatie bekend maakte. Toen kwam daarna. En Beatrix die deed het heel rustig, las heel oh. goed de autocue. Want dat is ook nog moeilijk, dat weet ik ook eigen ervaring, dat je het rustig moet doen, zodat ja. de mensen niet uh, weten, niet beseffen, dat je van AutoQ leest. En bij de kersttoespraak deed ze het soms wat te snel, en deed ze met de handen wat vreemd. En nu was dat enorme rust. En uh, uh, mooie locatie ook, mooi bureau. En dan komt Mark Rutte er ineens achteraan, uh, heel krap en heel uh, uh, idioot, uh, met ook maar allemaal verkeer wat uh, voorbij raast. Met, uh, het, was, het was echt een beetje gênant, vond ja. ik. Nou, ik had meer over het gesprek met Ferry Mingelen, uh, wat hij had, inderdaad, waarin hij ons opriep om meer geld uit te geven. Ja, daar was die schemerlamp. Daar was die schemerlamp, dat klopt. En dat was een hele foute schemerlamp ook. Dat was mij dan niet opgevallen. Nee, het wordt steeds herhaald. En dan denk je steeds wat Gaan we naar kijken. We gaan zo door, over het Koningshuis, over jouw eigen theaterprogramma. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Suzanne Matthijs heeft geschreven... nadat ze googelt op jouw naam. Oh, nou fijn. Doe-wa, ba-doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, doe-wa, in 1946, de dag. Als jongste van drie jongens wordt Paul Hane in Amsterdam West geboren. Moeder heeft last van angsten en gaat nooit over straat behalve om te klagen over een ingezakte slag rond aard. De zolder is zijn universum. Hij knutselt zelf een radio of hij luistert de buren af via de telefoon. Hij krabbelt in zijn dagboek creëert zijn eigen werkelijkheid de ruzies van zijn ouders schrijft hij op als dialoog radioreportages, de harde journalist die kan die beter laten zo zit hij uren met een politicus over boerenkool te praten, vraagt over knellende schoenen of wat iemand heeft gegeten is oprecht geïnteresseerd dus hij komt veel details te weten schrijft een hoofdrol voor Adele Bloemendaal in zijn hoorspel maar die kan hij niet betalen dus die rol speelt hij dan zelf wel en alter ego margaret Margrethe wordt geboren, is telefonisch bij Sonja Barend op TV te horen. Met haar regenachtig lichaam en een stem als een paraplu, zien de mensen haar voor het eerst in theater Bellevue. Want Paul's toneelstuk is afgelast en in plaats van zaalhuur te betalen, besluit hij als vervanging Margrethe van Stal te halen. En ook Dominee Grenda, gaat mee. Paul zelf is verlegen, twijfelt, mitsen en maren. Maar zijn personages zijn mondig en trekken een rechte lijn. Heerlijk als je personages, psychiaters voor je zijn. Wat geluk betreft de keer als hij daarmee ontmoet. Met wie hij nu al jaren lief leed en als ze zaken doet. En als ze je niet meer willen hebben op televisie. Dan run je toch gewoon een eigen theater zonder subsidie. Ha, Wat Paul Hanen allemaal niet kan. Gezinnig onafhankelijk. Hij trekt zijn eigen plan in de beroemde words van Bert en Ernie. Maak er wat van. Als je ontevreden bent, doe er dan wat aan. Rosanne Matthijsen, Margreet Boersbroed en Vera K. Nou, wat een prachtige samenvatting. Mooi, hè? Ja, het zit geen woord gelogen in. Ook eigenlijk. niet? Nee. Dat okay, kun Het internet is, is best gezongen. betrouwbaar. Ja. Ja, en mooi gezongen, ook nog eens ja, een keer. Ja, prachtig. Uh, de, sinds enkele maanden ben je weer uh, ja, het land in aan het gaan met je theaterprogramma. Ja. Dolman, uh, Dolman en Gemdaad Live. Uh, hoe bevalt dat? Ja, fantastisch. Ik heb dat een aantal jaren niet gedaan. Ik me helemaal geconcentreerd op ons eigen theater. En uh, ineens had ik een, een, een, nou, ik had een voorstelling met het Amstelkwartet, uh, Dominic Grem, daar het weg. En, uh, en dat, dat was zo leuk in Herenveen dat we dachten, laten we nog een tournee doen. Want ik weer eens buiten de stadsgrenzen ja, van Amsterdam komen. Het was eigenlijk veel te laat om nog uh, een aanbieding te doen aan het theater, dat was het vorig jaar februari. Maar de theater die reageerde heel enthousiast, dus nu uh, ga ik weer door het maar land. Maar waarom is het zo leuk? Nou, je bent in een andere omgeving. Je bent niet verantwoordelijk voor je eigen theater. Wat ik in asfalt natuurlijk wel ben. Dus dan let je of de je deur open staat. in Amsterdam openstaat. het je ja, ja, of de, of de deur open staat. En, uh, en hoe het allemaal loopt. En uh, of de bar goed werkt en alles. En uh, in het land word je met open armen ontvangen. En is het een soort vakantie. waar We waren gisteren uh, uh, in Sittard. En uh, nou, dat was echt fantastisch. En we hebben schattige technici ook. Hele goede... Uh, heteroseksuele ook, dat is ook wel uh, prettig. Ja. Oh. Die heb je ook. Ja. En die en hebben we nog heel lang nagezeten op de markt uh, in uh, Sittard tot een uur of twee. En in een hotel geslapen. Maar nou, dat, nou, is al... dat is echt een soort feest. Ja, ja. Ik heb en al, de, het, het enige wat ik nog niet of... gehoord heb is of, of het de voorstelling doen ook leuk is. <laughs> ja, dat is ook zo leuk. Maar de, de oh. dingen eromheen zijn leuk. Je, je hebt het idee, een soort vakantie. We gaan 27 april naar Antwerpen in de Aremberg Schouwburg. En uh, heb ik ook een mooi hotel uh, ho uh, geboekt. Ook. Dus het ouderwetse ook... schoolreisje idee. Ja, het ouderwetse schoolreisje mee. Maar het komt ook omdat we techniek hebben die ook enorm meeleven. en ook elke voorstelling ook volgen. En omdat elke voorstelling toch anders is dan de vorige voorstelling. Uh, uh, praten ze daar ook meteen over: ja. van dit had je iets sneller gekund, of dit moet je er nu uit doen. Want ook in die, die voorstelling zo... heb je het altijd over de actualiteit. Ja. En je laat mensen telefoonnummers opschrijven van mensen die meemaken. Ja, een je belevenis. Mensen ja. mogen ook opschrijven wat ze hebben meegemaakt. Dus het is iedere, iedere keer. Een heel andere voorstelling. Ja, het is een totaal avontuur. En het journalistieke uh, aspect waar ik uh, erg van hou... dat kan ik, kan ik me ook mee uitleven in de voorstelling. Ja, het is... Uh, to, toch zijn er ook wel uh, mensen... want je doet ook, hè, de, de, zo heet het natuurlijk... Dolman en Gemdaad, uh, jouwe karakters. Uh, uh, mensen, zelfs wel vrienden... heb ik me laten vertellen van jou, die zeggen... Paul, je gaat veel te lang door met die karakters. Ja, want het zeiden ze al toen ik een week Dolman deed... toen, toen zeiden, zeiden ze al van, zou je er niet eens mee stoppen? Oh, echt waar? Dat, nee. En het zijn altijd de mensen die er eigenlijk niet van houden... ook vrienden, denk ik... En, ja, die, die. Uh, en die dan, uh, en dan ik had het zelf ook wel steeds... dat ik dacht, van, ik hou eigenlijk helemaal niet van aanstellerij... en van travestie of zo, van weet ik veel wat ik hou... Uh, eigenlijk hou ik van eenvoud. Maar ik heb zelf nu wel het idee na uh, 37 jaar... Uh, ja dat het toch wel iets heeft, Margeet Dolman. Het <laughs> dus is... heeft even geduurd, maar ja. je begint nu zelf enthousiast te worden. Nee, en daardoor heb je ook veel meer plezier op het toneel. En ik heb een mooie outfit van uh, Victor en Rolf. Die hebben speciaal een jurk uh, gecreëerd. Ja. ja, voor Margeet Dolman uh, gemaakt. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, dat werkt fantastisch. Dus, uh, Wat ga je op 1, 2 en 3 mei in de Lamar-theater doen... als het gaat om het Koningshuis? Nou, ik ga kijken uh, hoe het verloopt uh, op 30 april. Het is ook de laatste verjaardag, uh, want ik ben een jarig op 30 april... Uh, dat ik op Koninginnendag jarig ben. Dus uh, daarna uh, heb ik gewoon weer een echte verjaardag een jaar daarna. Ja. Vanaf mijn tweede is het uh, op 30 april Koninginnendag. Iedereen viert de feest en jij dag voor jouw verjaardag. Ja, nee, het was feestelijk hel. <laughs> maar, uh, maar ik ga dit dus allemaal volgen. En ik ga een speciale kroningspreek houden als gremdaad. Ah. En, uh, en misschien ook al, uh, een, uh, een kersttoespraak uh, als uh, Margret Dolman. Want ik denk eigenlijk dat Maxima de kersttoespraak uh, gaat doen. Dat lijkt oh. me ook. Ja, hij heeft al aangekondigd, Willem-Alexander, dat hij het anders gaat doen. Jawel, maar dat zegt niks. Dat oh. kan, uh, zij kan toch zeggen van, ah, ah, ah, ah, Willem, mag ik het uh, niet doen? En ik denk dat hij dan zegt van, nou doe jij het dan. Of ze doen het samen. Ben jij als Paul Hane uh, monarchist of republikein? Nou, ik vond het tot nu toe heel fijn, het uh, Koningshuis. Juist ook door de invloed die Beatrix had op het juiste moment. En ook Juliana. En, uh, en nu door die hele hysterie uh, krijg je de neiging haast om uh, republikein te worden. Maar aan de andere kant denk ik, van, ja, we, hebben, we hebben helemaal niemand die president uh, kan worden. We hebben niet echt een belangrijke staatsman op dit moment. Uh, een man waar je vertrouwen in hebt, die hebben we op dit moment niet. Dus dan denk ik, is dit nog de beste oplossing tot je, nu toe? Heb je het interview gezien met uh, Rick Nieman en Marielle Tweebeke? En ja, dat, en, en, en... dat heb ik dus vanochtend gezien. Ah. En uh, via uitzending gemist. En ik dacht dat het verschrikkelijk zou zijn, maar het viel echt. Maar ja, Tweebeek was heel rustig. En Rick ook. En uh, Maxima en uh, Willem-Alexander uh, eigenlijk ook. En het is natuurlijk wel... Ja, hij kan verder niks zeggen. Maar voor iemand die niks kan zeggen... heeft hij Zij toch nog veel, veel, veel gezegd, vind Ja, waren ja. de dingen die jou opvielen? Uh, ja, nou, dat ze repeteren, dat had ik wel willen filmen. Want ze, de, Kroning, de kroningswisseling gaan ze dus een dag voor, de, voor dus 29 april, gaan ze dat uh, repeteren. Ja. En dat lijkt me wel leuk om Met te zien Met die drie filmen. meisjes, ja, daar dan zou dan jij graag dat ze, bij zijn. Daar zou ik graag ja. bij zijn. En Waarom? Nou, Willem-Alexander zei ook dat, dat hij hoopte dat het slecht ging. Want de slechte generale, hij sprak ook in toneeltermen, levert een goede première op. En, dus ik ben dan bang als er een hele goede generale is, dat het dus bij de uh, première... Dus niet goed gaat. Gaat, ja. maar dat hij zo denkt, dat vind ik wel grappig. Dat je het dus zo relativeert dat ze daar uit en gaan uh, repeteren. En dat is dus alle pasjes, alle ja. Uh, ja, de teksten ja. en zo. Dat had ik wel willen zien. Had jij zelf, uh, de, de, miste jij vragen, had jij zelf als, als Palhane, of misschien ook wel als Margit Dolman, uh, vragen gesteld die, uh, die niet werden gesteld? Nou, ik had wel gevraagd, denk ik, aan uh, Maxima. Stel dat uh, Amalia uh, pot wordt. Uh, dus lesbisch, <laughs> hoe sta je daar tegenover? Ja. Dat lijkt me wel een goede vraag. Ja, zeker. Denk jij ook dat, stel dat jij nou, nou als Margeet Dolman had gezeten... dat het een beter gesprek was geweest? Uh, dat, ik denk dat het er veel meer geknipt zou zijn, eigenlijk. Want er is natuurlijk... Uh, ze mm -hmm. hebben anderhalf uur, geloof ik, opgenomen. Yeah. 50 minuten uh, uitgezonden. En ze mogen dus niet, dat vertelde Rick niemand ook. Ze mogen niks uh, praat, ze mogen niet praten over wat ze geknipt hebben. Nee. Dat hebben ze afgesproken. Daar zou ik me dus nooit aan houden. Dan zou ik toch wel zeggen: van nou, dit hebben ze geknipt. Of het de pot van Amalia hebben ze geknipt. Of ja. dat hebben ze geknipt. Ja, daar, daar, dus... Daarom ja, dan krijg je nooit een interview natuurlijk. Als nee, ik krijg nooit maar, een dat interview. is dan weer jammer. Ah, ik, ik zou het ook live willen dan. Ja, rechtstreeks. Ja. Dat gaat altijd je voorkeur naar uit, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Is toch, is, dit is ook het leuk. Dat gewoon. Is. Wat ook althans door velen nog wel opmerkelijk uh, gevonden werd. Uh, ze vertelden dat ze, ze al een jaar wisten hè, wanneer de, de kroonswisseling ja. gepland staat. Uh, en dat ze het, het zouden doen mits de situatie in het land rustig zou zijn. Ja. Dat is, maar dat lijkt me ook wel logisch. Ik denk dat ze jaren gewacht hebben. ook... Dat Beatrix al jaren gewacht heeft. tot er ook een evenwichtige regering. Ze hoopte trouwens dat dit een evenwichtige regering zou worden. Ik wil je iets grappigs laten horen. Want, ja. want ik interviewde jou in 2011 ook al. In, voor opium toen. toen Rutte 1 nog regeerde. Ja. En toen zei hij dit. Ja. Ik denk dat Beatrix af gaat treden. Onder een links kabinet. Tenminste, of of, of blijf wachten tot er weer een links kabinet is. Nou, of of een, een kabinet met VVD en Partij van de Arbeid. Maar alle grote gebeurtenissen, alle historische gebeurtenissen... in Nederland zijn altijd onder een links, hebben altijd onder een links kabinet uh, plaatsgevonden. En nou. er is een kabinet van VVD en Partij van de ja. Arbeid... en Beatrix is afgetreden... Ja, nee, Dit dat klopt. Is een beetje maar ik heb wel vaker gelijk. Ik, drie, jaar geleden, <lacht> drie jaar geleden zei ik al dat de Vira een, een, een miskoop uh, was. Nou, daar de, heb je de heel erg gelijk want Die stonden daar in uh, Diemen al te verroesten allemaal. En dat totale miskoop was. Dat, uh, ja. En ik ben nog steeds benieuwd... Uh, wie daar de oorzaak van is. Want het is niet die fabriek, want het was een fabriek die nooit hoge snelheidstreinen maakte. Het is de, de, de NS-delegatie die naar een fabriek ging, die nooit hoge snelheidstreinen maakte. En daar vroegen ze: kunt u een hoge snelheidstrein maken? En zij zeiden van nou, dat hebben we nog nooit gedaan, maar we willen als we het wel. Erop proberen. Staat, willen we ja. Ja. Maar ik, de NS had ook naar een koekjesfabriek kunnen gaan, van kunt u hoge snelheidstreinen maken. En dan had die koekjesfabriek ook gezegd: ja, als er wat geld tegenover staat, dan doen we dat wel. Denk je dat ze omgekocht zijn? Dat denk ik wel, ja. Want dat was ook al bekend uh, van die fabriek. Uh, de één persoon heeft, zich, heeft ook ontslag al uh, genomen... omdat er een omkoopschandaal was bij Ansaldo Breda. Mm. Dus ik denk dat daar wel iets... Uh, sluimert, maar de journalistiek die pakt dat niet op, die geeft dan de schuld aan die fabriek. Maar als je, dat, als je die trein ziet, want ik heb het ook zeggen, was in de voorstelling dat de NS-delegatie ook aan de directeur van Ansaldo Breda vraagt of ze ook lelijke kleuren hebben. En dan zegt hij, ja, we hebben enorm lelijke <lacht> kleuren. Oh, fantastisch. En dat is die Vira, die is ja. een zuurstoktrein uh, met een open. Uh, open neus ook, wat ook heel lelijk is. Dus de hoge snelheidstreinen, die hebben mooie gestroomlijnde neuzen, En hier is de neus open, waar de koppeling dus heel lelijk uitsteekt. En als er een beetje sneeuw in te, komt, dan stopt hij. Ja, ja, jij bent dus dat, een treingek, jij, jij zit graag in de trein. Uh, ja. Denk je dat hij ook nog gaat rijden, die vieren? Nee, maar dat hoor ik ook wel van, mensen, uh, van de treinmanagers, van de Thalys... dat die uh, waarschijnlijk niet meer gaat rijden, dat ze Helemaal niet meer. worden. En ze hadden dus twintig jaar geleden, of tien jaar geleden... hadden ze prachtige treinen, het TGV kunnen kopen, de, de, de ICE... Die, hadden enorm veel ervaring, maar Nederland wil altijd het wiel opnieuw uitvinden. Hmm. Dus dan gaan ze naar een treinenfabriek die het dus niet kan... in plaats van dat ze een mooie tgv kopen in Frankrijk. Dus dat is schande. Ten onrechte uh, goedkoop uit willen zijn. Ja, en dat komt over een paar jaar, komt die, dat nieuws komt ja, dan naar buiten. Ja, dat heb je nu alweer voorspeld. Ja, is opnieuw. het niet handig ja. als jij zo goed kan voorspellen... dat je gewoon politiek commentator wordt, als Ferry Mingelen stopt of zo? Dat je... Nou, als dominee naar doe ik het uh, wel vaak, geef ik wel de politiek commentaar. Ik had ook al voorspeld drie jaar geleden de neergang van GroenLinks... Toen, uh, toen Jolanda Sap uh, allemaal fouten maakte... en toen aan de keukentafel bij Mark Rutte ging onderhandelen. Ja. En dat is zo iets slechts. Want dan denk je, ja, het begint bij de keukentafel... en het eindigt in de slaapkamer. Dat, dat, dat, is, is... <laughs> dat laatste, is dat ook uitgekomen, die slaapkamer? Ja, dat weet ik niet. Dat oh, dat okay. niet. Nee, want, want voor de eerlijkheid moet ik zeggen, in hetzelfde interview... waar we net dat fragment uit lieten horen... Ja? zei je ook iets over GroenLinks. Toen voorspelde je dat Rutte zou gaan regeren... misschien ook al met GroenLinks... omdat hij het zo goed met Sap kon vinden. Dat laatste klopt, oh. overigens. Maar ja. het regeren dat is er dan weer niet van gekomen. Nee, omdat het sap weggezakt was ja. Toen. ja, ja. Het zal GroenLinks helemaal verdwijnen, denk je? Nee, maar Jes ze moeten, die Jesse, uh, Jesse klaver, die moeten ze naar voren halen eigenlijk. Maar dan, ze, ze zijn vaak in de politiek zo traag dat iedereen weet van je moet die man, die moet het gaan leiden. Maar dan zijn ze diplomatiek en dan wachten ze weer lang. En dan, en dan is het op een gegeven moment is het wel te laat. Bram van, oh gaat ik het niet redden? Nee, dat denk ik niet. Het lijkt me een hele aardige man. Maar uh, te saai eigenlijk en te weinig charisma heeft hij. En dat heeft Jette Klaver wel. Ze kunnen het zich aantrekken. Uh, je bent wekelijks uh, te zien op tv, maar dan op een digitaal tv-kanaal. Met uh, Margreet ja. Dolman begrijpt het. Oud-TV, is dat ja, een kabelzender? Uh, daar staat bij in de toelichting dat Dolman haar reportages en interviews... hier voor het eerst vanuit een gay perspectief brengt. Ja, dat zeggen ze. Maar bijvoorbeeld oh. nu zondag heb ik uh, Loes Luca. Nou, dat is geen uh, pot, zeg maar... Er mogen ook uh, gewoon heteroseksuele media. Ja, ja. En, en, en een aantal schrijvers. We hebben, volgens mij is het zondag allemaal. Nee, ik, ik maak gewoon mijn VPRO-programma. Ik vroeg vroeger de VPRO deed. En ik trek me er verder niks van aan. Oh. En ze laten me daar totaal vrij. Dus op 50 minuten uh, televisie. Uh, echt wat je ter, tegenwoordig nog bij de publieke, nog bij de commerciële ziet. En met vier mensen. Nou, ze hebben wel het. 50 minuten, maar er zit dan heel veel in vaak. Hè? Ja, heel vaak. Maar ja. geen reclame. Dus nee. je geen, geen gewoon... reclame En ook langere gesprekken. En lange gesprekken. gesprekken. 20 minuten, 25 minuten. Met Loes Luca is het ik 20 minuten. En ik kan het zelf bepalen, want dat vind ik het fijne... dat ik gewoon zelf de lengte kan bepalen. Ik zou er niet tegen kunnen als een netmanager zegt... Van, je mag niet langer dan drie minuten doen. Ik hou niet, ik hou niet van zo'n harnassen, van zo'n zo format. Daarom ben je ook eigen baas, daarom heb je ook geen subsidie? Nee. Nooit, ja, het is wel moeilijk zonder subsidie, maar... Altijd uh, uit angst dat dan, dan iemand zegt worden. van... ja, meneer Hane, als u dit niet doet, dan trekken we de subsidie Nee, in? Ja, dat zou ik niet tegen kunnen. Dan uh, zou ik gewoon ook meteen uh, stoppen. En het leuke is natuurlijk dat de subsidie dus ook niet afgepakt kan worden. Nee, maar wordt er eigenlijk. wel goed naar gekeken, naar dat oud-TV? Ja, het is even van de dichtst bekeken digitale zenders. Het wordt in Nederland en in België uitgezonden. Wat betekent dat? In aantallen, of weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet, maar ik denk dat het... ja, wel 80, 90.000 zijn, dus voor een digitale zender heel veel. Maar diep in je ja. Hard zou je niet liever toch gewoon op, op ja, de Nationale TV... weer zo'n programma maken? Jawel, maar dat is zo'n zo ambtenarij. Ik heb wel met de directeur van de VARA gesproken. Die was heel enthousiast. En, maar goed, daarna hoor je er niks meer van. Die heeft er weer te maken met de netmanager. Ja. En de netmanager die denkt dan van, ja, dit is te oud of zo. Weet je wel. Terwijl ik merk ook in de zaal dat je ook allemaal jong publiek krijgt... en dat je gewoon actueel uh, bezig bent. Ze denken, en Paul voor, Han is niet meer van deze tijd. Nee, terwijl ik duidelijk, dat heb jij ook bewezen... voorspellende werking uh, <laughs> ja, hebt. Ja. Dus Nederland zou er heel wat mooier uitzien... Als was ik wel voor de publieke omroep. En de zaterdagavond die komt vrij ja. nu, hè, met Paul ja. de Leeuw. Dus ik denk dat het ook wel weer tijd wordt om de ouderen weer ruimte te geven. Ja, jij meldt je nu aan voor de zaterdagavond? Ja, het lijkt me wel leuk, de zaterdagavond. Ja, je was de, ook als Margeet Dolman te gast een tijdje terug bij Paul de Leeuw. Dat, dat, dat klikte ook heel erg goed. Ja. Jullie zouden het ook sa samen kunnen doen eventueel, toch? Ja, dat zou ook goed kunnen Ik vind het rechtstreeks vind ik fantastisch. En ik vind het leuk om direct te reageren. Want wat mij opvalt altijd bij die uitzendingen... dat het publiek er eigenlijk nooit op een uh, uh, sympathieke manier bij betrokken wordt. En dat zou je eigenlijk dat zou wel, jij uh, doen. Dat zou wel doen. Dat is ook helemaal van deze tijd. Met social media, ja, et cetera. Ja, ja. Ja. Het moet het dan doen. wel een familieprogramma worden op zaterdagavond, hè? Ja, maar dat merk ik in, merk ik in de zalen ook. Dat het dat, dat, dat heel uh, dat jong en oud en hele families dat die komen. Dus dat maakt, dat maakt helemaal niet uit. Dat gaat goed lukken. Waar, waar, er, waar kun je waar jij het meest uh, nou ja, je, je ei of, of je hart in kwijt? Want in, je schrijft toneelstukken, ja. uh, je, je, je, je maakt uh, dat, uh, theaterprogramma's... je bent, ja. je bent uh, acteur, stemmenleverancier... Ja. Uh, en je bent natuurlijk maken uh, maker van de radio- en tv-programma's. Waar, waar kun je ja. je hart het meest in kwijt? Nou, ik vind het allebei leuk. Ik heb een toneelstuk geschreven voor Mike Staarding en Jeroen Bos. Dat gaat in Betty Asphalt nog. In Betty Fijn Toe voor het vierde jaar en in wat een heerlijk heet de dag... En uh, nou, gisteren heb ik Grover uh, gedaan weer voor uh, Sesamstraat. Ja. Dat gaat ook al 37 jaar door. Daar had je een nieuwtje over, toch? Nou, Grover, dat was het leuke, dat Grover uh, een, een, nu een vogelaar uh, geworden is. Oh. Hij zit met een verrekijker, uh, zit die vogels te bestuderen. En <laughs> dat is heel leuk, want het, op een gegeven moment heeft hij een kikker uh, in beeld. En dan zegt hij, wat ben jij, een leuke vogel? <laughs> en dan zegt die kikker, uh, uh, ik ben geen vogel, Grover, ik ben een kikker. En dan zegt Grover, "Nou, maar je hoeft je helemaal niet voor te schamen... dat je een vogel bent, hoor. En, zo, en, dat, is, en dat vind ik wel leuk. Dat, die Amerikanen die zijn zo uh, geestig. Uh, Bert en Ernie is zo Want leuk. dit is gebaseerd op de Amerikaanse Ja, het is uh, allemaal versie. Amerikaans, ja. ja. ja, ja. Die, die, die heb je op het Nederlands gedeelte en het Amerikaans gedeelte. En Wim Schippers en ik die doen dan een, het Amerikaanse nazionisatie. Dus de Bert en Ernie en Grover en Wim doet kermit. Nou, nu, leuk ook. dat wij toch met groot nieuws af kunnen sluiten. Namelijk nou, ja, dat Grover vogelaar is geworden. Dat vind ik ook voorpagina-nieuws. Ja, ik, ik, ik, ik dank je met voor een dit... Foto uh, uh, uh, uh, ik wens je heel veel succes als je ja, begin mei in het Lamar-theater staat. Uh, ja. Paul Haan, dames en heren. Dank u wel. Wij Dank. gaan in het uh, volgende uur debatteren over de vraag... hoe ver de gemeente Woerden mag gaan in de bestrijding van drugs. Maar eerst de vrijdagmiddag live bonustrek. Op radio tot aan, tot aan de reclame hoort u. Maar op internet is hij in zijn geheel te horen. En te zien, hier zijn ze weer. Maison du malheur. I just spend a day, look on the line. Sometimes I struggle, I make ends meet, I'm still fine. There's a don't take no mind. Come on now. Ingrediënten. Eén prinses. Ieder mens werkt mee aan de toekomst van deze aarde. Twee presentatoren. Menno. En Janine. Drie rubrieken. Vier verslaggevers. Henny. Jeannette. Rob. Joost. Vijf soorten wijn. Zes nieuwsberichten. Goed nieuws. Zeven blad. Is een plant, maakt geen geluid. Acht koolmeesnesten. Negen stukken klassieke muziek. 10 waarnemers op de Venolijn. Zaten we weer zo dus in de beeld. Even hey, schudden en je hebt 2 uur Milieu en Natuur op de radio. Zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. volks. En dan nog 57 padden. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht...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 Op de nieuwe mobiele site van Management Boek... kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor 9 uur s'avonds besteld... is morgen al in huis. Management Boek op mobiel. Gewoon meer. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam... dat die kan van Holland die Kopenhagen... per één tank. Op slechts één tank naar Kopenhagen. Met de zuinige Citroën C1. Nu zonder wegenbelasting en met airco... al vanaf 7.390 euro. En met de 50-50-deal... Betaalt u nu maar 3695 euro en de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op citroen.nl. Citroën, Citroën creatieve technologie. Let op, geld lenen kost geld.